De patiënten die besmet zijn met de resistente klepsjella, worden nu geïsoleerd verpleegd. De inspectie voor de gezondheidszorg is op de hoogte gesteld. De beheerder van het landelijke gastransportnetwerk, Gastransport Services, moet 400 miljoen euro terugbetalen aan de gebruikers van het gasnet. Dat heeft de Nederlandse mededingingsautoriteit bepaald. Het bedrag bestaat uit teveel ontvangen inkomsten sinds 2006. Volgens de NMA betekent dit niet direct dat de consument geld terugkrijgt. Alleen energiebedrijven en de industriesector nemen gas af uit het transportnet. Het bedrag wordt verrekend met de kosten voor het gastransport in de komende twee jaar. De Verenigde Staten waarschuwen alle Amerikanen in het buitenland om alert te zijn. Aanleiding voor de waarschuwing is een aanklacht in de VS tegen twee Iraniërs. Die zouden van plan zijn geweest de ambassadeur van Saoedi-Arabië in Washington te doden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 De orca-coalitie zet zich in voor het terugzetten van Morgan in de vrije natuur. Maar Bleker heeft die optie laten onderzoeken en zegt dat dit niet mogelijk is. De orca zou in de vrije natuur moeilijk kunnen overleven. De actiegroep zegt dat de omstandigheden in het dierenpark nog veel slechter zijn. Die groep is ontzettend instabiel. Er, er is ontzettend veel rivaliteit en agressiviteit onder die orca's. Er is in 2009 zelfs een trainer gedood. En een andere orca die, die wordt continu aangevallen door een andere. Die zit echt schrikbarend onder de littekens. Het ziet er echt niet uit. De Orca-coalitie stapt opnieuw naar de rechter... om te voorkomen dat Morgan toch naar Tenerife gaat. Het weer bewolkt, van tijd tot tijd regen, vooral vanmiddag. 12 graden wordt het in het noordoosten, 17 graden in het zuiden. Vanaf morgen droger en zonniger. AWB Verkeersinformatie, nog 15 files. Een kleine 50 kilometer bij elkaar... Na een ongeluk op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht... bij knooppunt Batadorp, 3 kilometer. De rechterrijstrook is afgesloten. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude, 3 kilometer. Daar staat een auto stil op de linkerrijstrook. Op de A7 van Horen naar Zaandam voor knooppunt Zaandam, 7 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de A8 van Zaandam naar Amsterdam...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 Voor een 7-achte cruise van 749 euro gaat u naar uw reisagent op hollandamerica.nl. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. GroenLinks pleit tegen bezuinigingen op milieucontroles. De koningin de koning van Bhutan, nemen ik niet kwalijk gaat trouwen. Met zijn koningin neem ik aan. En Erika Terpstra is daarbij. Jongeren die vastzitten met een pijmaatregel, zeg maar jeugd TBS, worden met verlof voorbereid op hun leven na de jeugdinrichting. Mensen vragen steeds wanneer kom je vrij, wanneer kom je vrij. Mensen zien wij elke weekend buiten bijna. Want in het weekend loop je gewoon op straat. Ja. En de ochtendtumor van Koos Postema. Het is uh, zes minuten over tien. Het vervolg is dit van KRO's Goedemorgen Nederland. Staatssecretaris Joop Atzma van Infrastructuur en Milieu... moet vandaag op het matje komen bij de Tweede Kamer. Kamerleden zijn in 2006 onjuist geïnformeerd... door het ministerie van Milieu over het zogenoemde asbestschip. Weet u nog wel, de Autopan. Dat is dat schip dat in de jaren uh, in de haven van Amsterdam lag. Slecht schip. Begon zelf met afbreken van dat schip de eigenaar en uh, stopte het afval in vuilniszakken. Uh, en daar is een hoop ellende van gekomen. Uh, Lisbeth van Tongeren, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent kamerlid voor GroenLinks. Onjuist geïnformeerd worden door een uh, bewindspersoon... is een politieke dood. Zonde. Geldt dat ook vandaag de dag nog? Uh, ja, dat geldt ook vandaag de dag nog. Maar nog veel erger is als de Rijksoverheid samen met ambtenaren en een bedrijf bewust de Nederlandse wet aan het omzeilen zijn. Met andere woorden, dit is een ernstige kwestie. Ik vind dit een uh, bijzonder ernstige kwestie. Ik kon het eigenlijk bijna niet geloven uh, toen ik steeds meer van de details van deze zaak uh, gelezen had. Ja, de, um, de, deze zaak speelt in 2006, althans het informeren van de Kamer speelt in 2006. We leven inmiddels vijf jaar later met een andere staatssecretaris, die is staatsrechtelijk natuurlijk nog wel dezelfde als zijn voorganger, krijgt hij, het een, krijgt hij een probleem met u? Nou, dat ligt eraan wat hij vanmorgen allemaal gaat zeggen en toezeggen. Maar je zal maar in een, een haven wonen... en je ziet daar een schip een tijd liggen aan de ketting... en je ziet daar wat plastic zakken bovenop. En dan denk je van, nou, wordt dat gecontroleerd door diezelfde ambtenaren... die de vorige keren dus prima vonden... dat samen met het, de eigenaar de wet omzeild werden. Dus de staatssecretaris zal... Echt heel duidelijk moeten maken. hoe wordt er met, het met de ambtenaren omgegaan? Wist Van Geel hiervan? Want dat Heeft... was toen de staatssecretaris. Ja. Pieter van Geel, later fractieleider van het CDA. inmiddels vertrokken van het Binnenhof. Ja, kwam, van wie kwam de opdracht? Was dit een groep ambtenaren die dit samen bedacht hebben... of was daar een instructie van bovenaf? Hoe mis zit dat daar op eh, dat departement? Nou ja, nou, dat allebei, moet boven tafel komen? Allebei is ernstig, want als de bewindspersoon het zelf bedenkt... dan is het nogal laakbaar, zal ik maar zeggen. En als ambtenaren het zelf bedenken zonder daar de top van in kennis te stellen... dan hebben we een staat binnen de staat. Precies. Nou, En je hoort van dit kabinet keer op keer... burgers moeten hoger gestraft worden, minima moeten omhoog, langer vastzitten. En wat zie je nu dus? Dat het Openbaar Ministerie gezegd heeft... de staat kan niet vervolgd worden, die is immuun, dus daar gebeurt niks. En er waren dus zoveel ambtenaren bij betrokken. En ze hebben dat collectief gedaan, dat daar ook niet strafrechtelijk vervolgd kan worden. Nou, dat leg je een gewone burger niet uit. Dus GroenLinks vindt dat er... Ja, er moeten discussies komen over... kan dat zomaar dat de staat immuun is. Er moet echt duidelijkheid zijn, hoe zit dat nou met die ambtenaren? En dan willen wij van de staatssecretaris weten... kwam de instructie van de top, dan kan je de ambtenaren minder kwalijk nemen. Of hebben we hier een groep ambtenaren zitten die het spoorbijster is? Ja, en dan zegt de staatssecretaris, ik ga het uitzoeken. En dan zegt u? Dan zeggen wij, dan willen we dat door bijvoorbeeld... de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, een echt heel onafhankelijk orgaan. Tjie, bij jouw Joustra en zijn club... Dat je bijvoorbeeld niet weer krijgt dat eh, het onderzoek in goed overleg en in goede afstemming met de politieke top en met de top van de ambtenarij eh, opgeschreven wordt. Want dan ja, ga je bijna vermoeden dat je de uitkomst al weet. En ja, dus echt veel vertrouwen in het verhaal van de staatssecretaris op voorhand hebt u niet. Nee, dat heb ik niet in. Ik heb nog eens de, de oude notulen van de Tweede Kamer erbij gepakt. En daar lees je gewoon dat uh, staatssecretaris destijds van geel zegt. Um, de vraag wordt gesteld of ik er persoonlijk wat vanaf wist. Daar zegt de uh, staatssecretaris nee op. Maar dat is ook niet zo relevant, want helder is dat ik politiek verantwoordelijk ben. Nou, de politieke verantwoordelijkheid gaat gewoon over op de volgende staatssecretaris. Ja. Dus ik wil horen hoe deze staatssecretaris zijn politieke verantwoordelijkheid neemt. Maar goed, wat moet hij dan doen? Moet de bezem door zijn departement? Uh, moet die, uh, wat kan hij doen, behalve sorry zeggen? Nou, wat hij kan doen is dus, eh, bijvoorbeeld, hoe is het met die ambtenaren? Zijn die allemaal op non-actief gesteld? Het eh, hangende zijn onderzoek. Hoe onafhankelijk is dat onderzoek? En Turkije was ook nogal boos op ons. Want wij wilden dus onze eigen haven, hè, onze eigen straatjes schoonvegen... door dat milieuprobleem in Turkije te dumpen. Ja, het schip zou naar Turkije gaan om daar ontmanteld te worden, hè? En dat kon Turkije helemaal niet aan met die grote hoeveelheden gifstoffen die daar aan boord waren. Er is een enorm hoogoplopende ruzie geweest tussen de Turkse minister en mm. staatssecretaris Van Geel. Mm. En gaat uh, staatssecretaris Atsma zijn excuses aanbieden. Maar begrijp ik nou dat de staatssecretaris een motie van wantrouwen boven het hoofd hangt? Alle, eh, ja, wij, als eh, Tweede Kamerlid heb je zo'n uh, brede gereedschapsset. Ja. Alle middelen die daarin zitten, kunnen we inzetten. Maar we willen natuurlijk eerst hè, met open ogen, open oren het gesprek in. Maar het moet wel iets meer zijn dan een beetje van... ja, nou ja, ik heb het geërfd en sorry. Maar op de achtergrond dreigt dus het zwaarste middel dat de Kamerlid heeft? Elke keer als het duidelijk wordt dat of er echt iets grootschaligs mis is bij de ambtenarij... of mogelijkerwijs een, uh, een staatssecretaris of een minister... echt uh, bewust de Kamer verkeerde informatie gegeven heeft, dreigt dat. Maar je zou ook kunnen denken... Ja, maar dat is een open aan... deur, dat is altijd zo. Ja, precies. En ik vraag u nou, in deze... Dus op de achtergrond recht een motie van wantrouwen... als hij niet met een heel goed verhaal komt. Of als we het, de uitslag van het onderzoek krijgen... en het is niet bevredigend... zou je ook aan een parlementaire enquête kunnen denken... dit is echt heel serieus. We hebben dit in Nederland zelden. Dat echt een grote... de Rijksoverheid op drie plekken in het ministerie van Vrom... samen collectief bezig zijn... om met een bedrijf onze eigen wet te omzeilen. Liesbeth van Tongeren... Tweede Kamerlid van GroenLinks. U wilt trouwens ook nog extra pleiten tegen de bezuiniging op milieucontroles... om dit soort dingen in de toekomst te voorkomen. Dat neemt u ook mee in dat debat. Ik dank u zeer. Geen dank. Ze waren de schrik der beschaving.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 sint jozef Je sluit kinderen niet graag op. Niemand doet dat graag. Jongeren plegen, dames en heren, op steeds jeugdiger leeftijd... zware en gewelddadige misdrijven. Dit soort jongeren wordt behandeld bij de Stichting Jeugdzorg... sint Jozef in Kadier en Keer. Het primaire doel is niet vergelding, maar behandeling van gedragsproblemen. Bijvoorbeeld door jongeren met een pijmaatregel, zeg maar jeugd-TBS... Eh, vast te zetten en als ze vastzitten langzaam te laten wennen aan vrijheid. De bijdrage is van Marielle van Beers. Jongens, dag, hè. Hoi, hoi. Gaat ja, werken? Op hetzelfde moment dat ik binnenkom, gaan twee jongens naar buiten. gaat naar huis verlof. Als ze verlof gaan, dan moeten ze met een verlof gaan naar buiten. Dus dan staan ze geregistreerd als peier die naar buiten gaan. En dat wordt ook doorgegeven naar buiten. Naar de bureau veiligheid hier in de omgeving. Dus je kan niet zomaar zomaar, jongens. Nee, dat moet elke week opnieuw ingepland worden. En dat is multidisciplinair overleg. Dus een gedragswetenschapper, het team. En dan afhankelijk van de fase waarin ze zitten, mogen ze op verlof. Maar dat wil nog steeds niet zeggen dat ze elke keer verlof kunnen. Het ligt er ook aan hoe het met ze gaat, wat er op dat moment speelt. Dus dat wordt van week tot week wat bekeken. In overleg met een mentor moeten ze dan een, een, een verlofplanning maken. Uh, hoe laat kan ik naar buiten? Wat ga ik doen? Waar ga ik naartoe? Wie kan ik ontmoeten? Wie mag ik niet ontmoeten? Dat wordt allemaal genoteerd? Want dat mag ook. Sommige mensen mag je niet ontmoeten. Ja, dat kan wel eens, ja. Of, of als ik die ontmoet, vind ik het moeilijk. Maar hoe ga ik dat dan mee om? Ja, want ja, voor weglopen is natuurlijk ook niet uh, ideaal. Want je gaat, als je daar buiten bent, ook mensen weer tegenkomen. Maar afhankelijk van de, de fase waarin ze zitten... Uh, kunnen ze dus verlof uh, in overleg met ons inplannen en uitgangen. De Bolle zit al behoorlijk ver in zijn verloftraject. Ik heb al weekenden met extra weekend alles. Dus... Waar ben jij dan als je, als je hier niet bent? Ja, soms thuis, soms bij jongens thuis. Soms uh, meisjes, soms een uh, stad. Ja, weet je wat ook kloot is van dat... Mensen vragen steeds, wanneer kom je vrij, wanneer kom je vrij. Mensen zien mij me elke weekend buiten bijna. En dan ja, moet ik zeggen, ja, ik zeg gewoon elke okay, keer, ja, ik denk in november. Tegen iedereen weet je hoeveel mensen het al hebben gevraagd. Want in het weekend loop je gewoon op straat. Ja. Vind je het dan ook niet raar dat je dan, zeg maar, in het weekend gewoon... Nee, je leven nee. weer oppakt? En dan, dat je dan zondagavond, of hoe laat, wanneer moet je weer terug zijn? Uh, ik ga, zeg maar, vrijdag en een zondagavond moet ik terug zijn. Ja, het is, het is wel beter zo op zich. Maar ja, ik heb lief gewoon één tijd zonder weekenden. Dan elke weekend en je weet niet wanneer je vrijkomt. Elke keer weer naar buiten, dan weer naar binnen. Dan kan je ook geen, niks doen. Maar vind je het ook niet lastig als je buiten bent? Dat je misschien weer in de verleiding komt? Oh, nee, nee, zeker niet. Nee, dat komt goed. Maar de echte test komt met het STP. Oftewel het proefverlof. Dus dit is dan wat hij deze week ja. gaat doen? Ja. Vandaag op huisbezoek, morgen ja. hier. Ja. En dan woensdag, woensdag fitness. Donderdag. Donderdag stap maastricht en weer naar huis. Want deze jongen die gaat op, uh, op STP, hè, op proefverlof. Dus dit zijn zeg maar de laatste, uh, de laatste weken. Ja, ja dus die is heel veel buiten. En dan heb ik ook van van, nou, laat hem maar lekker veel buiten zijn. Lekker veel thuis zijn. Want ja, dingen waar hij nu tegenaan hoopt, nou daar kunnen we nog wat mee. En zodat dadelijk de stap naar echt volledig thuis zijn... ook nog zo klein mogelijk is, wel binnen de, ja, de marges wat je nu hebt. Kijk, die jongeren zijn niet klaar als ze hier binnen uh, zijn geweest. Die jongeren moeten dan weer terug naar buiten. Vaak weer in hun eigen hoort, omgeving, een hoort, eigen milieu. Dan begint... Dan begint pas het proces voor hun van wat heb ik hier binnen geleerd... maar kan ik het ook echt in de praktijk toepassen? En dan probeer je dus zo'n proefverlof in te zetten... zodat ook de reclacering buiten de begeleiding goed kan opzetten... zodat ook uh, wij nog contact kunnen houden als mentor. Gaat het goed of gaat het niet goed? Dat je een jongen ook nog eens kan terughalen als het misgegaan. Ja. Dan heb je dat nog achter de hand, hè? Ja, bedoel, Want de verleidingen liggen natuurlijk overal op de loer. Ja. ja, juist buiten is, uh, is het voor hun de, de beproeving. Ja. Nou, en dat, dat zie je fase geweest inderdaad een stukje al bij het verlof. Maar dan, dan is het voor hun nog, het weer terug naar hier komen, is nog echt een stok achter de deur. Als jongens echt op proeflof gaan, komen ze hier niet meer terug. Alleen voor een gesprek of voor uh, een keer melden. Hey, kerel! Hey, op verzoek, jongen! Ja, leuk je te zien. Je ziet er wel mooi uit. Ja, zijn pas wakker. Hey, kerel. Gaat het? goed? Ja, ik ben okay. pas wakker. Dus... Oké. Okay. Ja. En het werk? Ja, dat zijn de smogelijkheden. Vind je het wel eens leuk? Dat of... uh, zal we moeten. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ik moet wel. Ja, ik heb niks te willen. Nee, het is wel belangrijk dat je iets hebt, hè? Overdag. Ja, ik heb genoeg te doen. Oké, okay. nu ga je mee werken of heb je vandaag nog vrij? Ik ga later mee naar mijn me Nou, dan zal ik maar gaan. Dat is het uh. doe je te laat. Oké. Hey. Tot gauw. Uh. Oké. Oh ja, ja. Oh ja jong. Het uh. is wel toevallig, net kwam uh, een, een, een jongen van de groep uh, die op SCP is, kwam dus terug in de fase dat hij uh, zeg maar nog wel een pijnmaatregel heeft. Maar dat hij alles doorlopen heeft hier binnen. Maar dat hij dus zeg maar buiten nu onder onze verantwoordelijkheid en onder begeleiding van een reclasseerder... Eh, ja, gewoon werken en vrije tijd op een goede manier probeert in te vullen. Want als ze naar buiten gaan, ja, dan moeten ze of naar school of weer gaan werken. Het is wel de bedoeling eh, dat je begeleid naar buiten gaat met een fatsoenlijke dagbesteding. Anders zijn de kansen ook groot dat je weer terugvalt natuurlijk in de criminaliteit... en dat je weer in de problemen komt. We sturen er natuurlijk op aan om, om jongeren zoveel mogelijk vaardigheden aan te leren... maar ook zoveel mogelijk kennis te vergaren hier binnen. Zo haalde de bollen zijn VMBO kalen. Gewoon echt diploma gewoon binnengehaald, dus dat is, dat is wel goed. Dat is het enige wat ja, echt goed is van hier. Wat is er niet goed? Ja, de rest, ja, moet je hier doen, niks. Ik zit hier alleen maar trotten. Zo. Maar ja, goed, je komt hier niet voor niks terecht, toch? Nee, nee, ik kom zeker niet voor niks hier terecht, weet je. Maar ja, ik ben, ben bijna klaar met twee jaar, dus... Ja, in oktober moet ik voorkomen, dus dan gaan we kijken verder. We willen sowieso een verlenging, weet niet niet waarvoor. Die man zou komen eigenlijk vorige week. Die man is dat? De... Ja, dat is gedragswetenschapper, zeg maar van hier. Dus die moet beoordelen of jouw uh, jou ja. maatregel verlengd wordt, of dat je ja. proefverlof krijgt. Volgens mij 99% van de honderd procent uh, doen ze dat wel, willen ze dat doen. Maar je komt hier niet weg als je geen dagbesteding hebt, hè? Misschien ga ik werken. Ja, man zou ook wel willen doen, serieus. Het verdient goed. Ik dus. ben lekker buiten. Ja, dat sowieso. Morgen in deze serie, naast de afdeling voor criminelen... is er ook een afdeling voor jongeren die tegen de maatschappij moeten worden beschermd. Door de scheiding zijn er gewoon heel veel jongeren naar de civiele poort verhuisd... die daar echt niet thuis horen. En dan zitten ze dus nog steeds samen, hè? de zogenaamde kwetsbare jongetjes en, ja. en de zware jongens. Dat is dus morgen. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom op goedemorgennederland.nl. Straks, het is feest in het Aziatische bergstaatje Bhutan en Erika Terpstra is erbij. Eerst nu toch het ochtendhumeur van Koos Postema. Geachte NOS, wat is het toch zonde van de zendtijd? Ruim een half uur voor aanvang van een Champions League voetbalwedstrijd... begint het gezeur over wat komen gaat. De zogenaamde voorbeschouwingen, de voorspellingen. En dat bij een sport die zijn charme ontleent aan het onvoorspelbare. En zaten er dan nog types als Van Hanegem of een Henk Spaan, of een Johan Derksen? Nee, we moeten het meestal doen met min of meer geslaagde trainers, zoals de leraar Duits Ron Jans, of zojuist gestopte profs, die niet al te wel bespraakt zijn, of heel voorzichtig, omdat het om collega's gaat met wie ze, of tegen wie ze, gisteren nog speelden. Daar gaat hij weer. Over één op één. Het versterkte middenveld. De punt naar achteren of eventueel naar voren. De counter en de levensgevaarlijke dode spelmomenten. In de komende wedstrijd is daar dan weinig van terug te zien. Dat vinden ze dan, na de verrassende afloop van zo'n partij, heel merkwaardig. Verspilling van zendtijd, ook nog vol sterreclame. Publieke omroep niet waar. De ware verdette in dat half uur is de ster. En wat een belasting voor de toch al oververmoeide NOS-presentatoren Tom en Twan. De een werkt op zaterdagavond, de andere op zondagavond. En dan ook, ook nog al die voorbeschouwingen door de week. Die jongens hebben zelfs geen tijd om hun haar te kammen voor ze beginnen. En er staat ook nog een verslaggever op het veld in het verre buitenland. Die zegt dat het stadion al aardig volloopt, loopt. Hetgeen we allemaal kunnen zien, want het is televisie niet waar. Hij meldt ook nog de afwezigheid van een speler en dat stond al op teletext. Maar och, die jongen mag er toch wel eens uit. Voetballiefhebber, kijk niet naar die onzin in dat ruime half uur. Het kijken voor u begint om kwart voor negen. Half tien, rust. U gaat de hond uitlaten of de hond u, dat ligt aan de afmetingen. Kwart voor tien gaat het weer verder. In de taal van de moderne presentator wens ik u een waanzinnige wedstrijd en ook nog een heel fijne avond. <lacht> Kost was morgen, de dochtertumeur van Henk Spaan. where I And so I another song for my... Hype, don't give up on me. Vijf voor half elf, dames en heren. Het is feest in Bhutan. Weet u wel, dat landje ingeklemd tussen China en Tibet. Morgen trouwt daar namelijk de koning van Bhutan. En die heet als ik het goed uitspreek, Yikme Keshar Namgyel Wangchuk. En hij trouwt met zijn verloofde Jetsun Pema. En het bij het huwelijk in dat Bhutan is Erika Terpstra aanwezig. VVD prominent weet u nog, en voormalig zwemkampioen natuurlijk. Mevrouw Terpstra. Goedemorgen. Goedemorgen, geen het? Uitstekend u ook. Ja, het is hier zonnig en warm en uh, heel hoog ja. en hartstikke druk. En waaraan dankt u het genoegen om daarbij aanwezig te mogen zijn? Ik heb voor mijn reisprogramma in mei een documentaire over Bhutan mogen maken. En uh, dat, dat door meer dan een miljoen mensen, dus meer dan de inwoners van Bhutan zelf in Nederland bekeken is, bij Omroep Max. En uh, dat is kennelijk zo goed bevallen dat het... Uh, Royal Media Office, dus het, de, de media van het Koninkhuis, mij hebben uitgenodigd als journalist om het hier te verslaan. Kijk, hebt u ook een cadeautje meegebracht? Ja, we hebben zeker een cadeautje meegebracht. Wij eh, hebben samen met eh, de eh, Floriade en het Nederlands Bureau van Toerisme en Congressen. Gaan we niet alleen aanbieden 4000 gele en oranje tulpenbollen. Want het is in de kleur van Bhutan. Maar ik mag ook samen met Jan Vos, onze wereldkampioen wielrennen, een speciale tulp uh, aanbieden. die de naam gaat krijgen van de Queen of Bhutan. De koningin van Bhutan. Juist. En nou hebt u wel wat. En, nou, en, en, en Nederlandse kan het niet, hè? Nee, nee Lasse kan dat niet. Nou, hebt u ook al wat met dat uh, land. Het is een boeddhistisch land. Uh, heeft niet het bruto-nationaal product als uitgangspunt uh, voor het hele bestaan... maar het bruto-nationaal geluk. Uh, uh, en volgens mij bent u zelf ook nogal aangegrepen door het boeddhisme, toch? Ja, absoluut. Ik ben daar er erg in geïnteresseerd. En ik moet zeggen, het is, een, uh, het is nu voor de derde keer dat ik in Bhutan mag zijn. En het is een, een, een samenleving die mij heel erg aanspreekt. Het is um, uh, een... een ja... Tot in de, in, in de, in de genen, zou ik zeggen, zit het boeddhisme hierin. Mensen zijn buitengewoon hartelijk, buitengewoon vriendelijk. Uh, uh, zelfs iemand als Marjan Vos, die hier nu voor de eerste keer is... die zegt, je wordt, je wordt helemaal, helemaal ingekapseld in, in dat, die boeddhistische vredige samenleving. Heel mooi. Heel mooi. Uh, goed, u bent daar nu uh, bij dat huwelijk. Dat zal uh, niet een feestje van een paar uur zijn, denk ik, in de, dat soort kontreien. Nee, nee, nee het, is, het is heel bijzonder, het, uh, het hele huwelijksfeest. Het uh, beslaat drie dagen, begint dus morgen... met een uh, boeddhistische buitengewoon geheime ceremonie... waar niemand anders bij kan zijn dan de koning zelf. De koningin of de, be de beoogde koningin met wie hij gaat trouwen... die mag alleen maar op de, op de uh, deuropening staan... van uh, die hele speciale uh, ruimte in de tempel... waar alleen maar de ruling king mag zijn of de ruling queen natuurlijk. En uh, daar, daar gaat de koning uh, zijn ceremonieën doen... En als laatste krijgt hij dan een vijfkleurige sjaal... Uh, uit handen van de hoogste priester hier van, Bo van Bhutan. En die, uh, die geeft, doet hij dan om de hals van de koningin die in de deuropening staat. En dat is dan het eerste gebaar van dat ze samen trouwen. Dan gaan ze vervolgens naar een, een andere ceremoniële uh, uh, ruimte... waar uh, zij samen met uh, hun familie en met een paar hoogwaardigheidsbekleders... maar dat zijn er maar een paar... Want de koning die wilde geen groot feest. Die wilde liever sociale projecten voor zijn volk. En daar zullen dus beide, eh, zowel de bruid als de bruidegom, hun kroon op krijgen. En dan is het, is het grote feest voor, van 2,5 dag voor de hele bevolking. Juist. En dat Goed. gebeurt niet alleen in, in, in, in het plaatsje waar, waar ze dus uh, ge, uh, gekroond worden. en in hun heilige tempel: ja. Dat is in Tunaka. Maar ook in de hoofdstad Timpoe. En dat zal dan gebeuren in een heel groot stadion... Waar, waar geweldig veel traditionele dansen, muziek wordt gedaan... en ook uh, boeddhistische ceremonie worden gegeven. Goed. En u doet daar verslag van voor Max, begrijp ik. Omroep Max. Uh, laatste vraag. Nee hoor. Nee oh, hoor, oh dan dacht voor... ik dat u dat net zei. De, de, de... Nee, nee, ik heb uh, die documentaire dat reisprogramma gemaakt voor Max. Ja, dat weet maar ik. Maar voor de rest uh, zijn, wij, zijn wij beschikbaar voor alle media die er maar zijn. Het is dus <laughs> een enorme media coverage. En dat is fantastisch werkelijk. Heel goed. En uh, wat erg leuk is... De koning die wilde dus geen groot feest met heel veel hoogwaardigheidsbekleders... ...en nee. uh, uh, staatshoofden. Maar projecten hij voor zijn, wilde zijn volk. zijn sociale projecten. En daarvoor hebben wij ook Marjan Vos de Rijk gevonden. Ja. Die heeft uh, voor uh, werkloze jongeren... Een paar clinics gegeven voor, uh, met fietsen. Ja. En heeft ook een, een, een bergtocht met ze gemaakt. Want de, de uh, regering van um, Bhutan wil graag van de hoofdstad. Juist ook met oog op het duurzame milieu. Ja. Minder auto's en meer fietsen. Goed. Uh, een heel korte slotvraag, heel kort antwoord. Nog wat is kan je in het Engels? <laughs> You're absolute top and a champion. <laughs> <laughs> Erika Terpstra, veel plezier bij het huwelijk daar in Bhutan. Het is half elf, dames en heren, einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op karo.nl. Ik zie u vanavond graag terug bij uh, Oog in Oog met Peter Erdevries Vries. En nu snel u. naar Brussel, want het is woensdag en dus Brusseldag bij Prem. Goedemorgen, Prem. Goedemorgen, Sven. En weet je wat ik ontzettend leuk vind? Onze zeer gewaardeerde collega, mag ik die gewoon ook zeggen... waar we heel lang op televisie van hebben genoten, Paul Sneijder. ...is de gast hier. Die gaat vertellen over wat voor drama Europa is. Een multicultureel drama. Lucas Hartong, Europarlementariër van de PVV, is de gast. En ik blijf Lucas Hartong nog te kennen van het Witte Eiland. Goede Overflakke. En Beryl Klok, een zwarte vrouw, die kan vertellen wat voor vieze, vuile uh, racisten die Cyprioten zijn. Die gaat daarover vertellen. Want, luisteraars, Europa is een multicultureel drama. en Iedereen zwijgt, maar prima Recension is voor de vrijheid van meningsuiting. En dat gaan we allemaal bespreken na de warme aangename stem van Dorald Meegens. Radio 1, het NOS-journaal. De beheerder van het landelijke gastransportnetwerk moet van de NMA 400 miljoen euro terugbetalen aan de gebruikers van het gasnet. Het bedrag bestaat uit teveel ontvangen inkomsten sinds 2006. Volgens de NMA betekent dat niet direct dat de consument geld terugkrijgt. Alleen energiebedrijven en de industriesector nemen gas af uit het transportnet. In het Kennemer gasthuis in Haarlem is de resistente Klebsiella bacterie gevonden. Een deel van de intensive care is daarom sinds afgelopen weekend gesloten. De bacterie werd gevonden bij vier patiënten die in dezelfde ruimte werden verpleegd. In juli werd al bij twee andere patiënten de Klebsiella bacterie geconstateerd. De toen genomen maatregelen hebben dus niet geholpen. En de Verenigde Staten waarschuwen alle Amerikanen in het buitenland om alert te zijn. Aanleiding voor de waarschuwing is een aanklacht in de VS tegen twee Iraniërs. Die zouden van plan zijn geweest de ambassadeur van Saoedi-Arabië in Washington te doden en aanslagen te plegen. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Aan en Verkeersinformatie files nog op de A4. Den Haag Amsterdam in beide richtingen. Bij Zoeterwoude, 5 kilometer. Na een ongeluk op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Bij Haarlem Zuid, 2 kilometer. Er is daar maar één rijstrook open voor het verkeer en op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort 5 kilometer. Dit is Radio 1 NTR Remtime. Rem Radakation. Vandaag debatteerden ze hier in Brussel weer over de toetreding van Kroatië en Servië tot Europa. Komen er weer landen met een agressieve cultuur bij de EU die toch al een multiculturele bende is. Met hun 27 nationaliteiten staan ze in de Europese instellingen elkaar naar het leven. Geëmancipeerde Nederlandse vrouwen die moeten werken met seksisten uit Roemenië, Italië en Frankrijk. Homo's die tegen Oost-Europese homohaters moeten aankijken. Democraten die met dictatoriale Hongaren en Polen moeten onderhandelen. En als klap op de vuurpijl wordt het xenofobe, homo's hatende en vrouwen onderdrukkende Cyprus per 1 juli 2012 voorzitter van de Europese Unie. Lekkere jongens die Cyprioten en die moeten u en ik vertegenwoordigen in de hele wereld. De Europese Unie is één groot multicultureel drama en iedereen zwijgt, ik niet. Het wordt tijd dat we het zwijgen doorbreken. Benoem het multicultureel drama dat Europa heet. We moeten de verschillen niet meer verzwijgen. Wat vindt u? Bel me op 0800-1121. Mail naar primtimeapensart-ntr.nl En tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Live vanuit het Europees Parlement in Brussel. Welkom bij Primtime. Oud-correspondent van de NOS in Europa. Het is een eer dat u in mijn programma de gast wil zijn. Is de Europese Unie een multicultureel drama? Nee, een multicultureel feest. Kijk maar hier om je heen. We zitten hier in het gebouw van het parlement. Hier lopen 27 Europese nationaliteiten door elkaar. In, uh, in goede harmonie, in veel gezelligheid. En uh, men leert ontzettend veel van elkaar. En dit, dit gebouw is echt het, uh, het prototype van uh, ja, hoe Europa eigenlijk is. Kijk op die kaart. Duitsland is groot. Je vindt hier veel Duitsers. Cyprus is klein. Je vindt hier maar een paar Cyprioten. Ja, maar ondertussen zitten Polen wel hier Nederlandse vrouwen af te snouwen. En dan heb je die Italiaanse seksisten die onder iedere rok willen grijpen? U, u hebt toch in uw tijd als correspondent al die verhalen wel gehoord? Tuurlijk heb ik die verhalen gehoord. Maar ieder land is uh, spreekt zoals die gebekt is. En dat, daar heb je mee te leven. En dan moet je mee omgaan en dan moet je weerwoord aangeven. Het goede van het parlement is dat je weerwoord kan geven. Dat je de discussie kan aangaan. En dat je de vinger op de, op de zwakke plekken kan leggen. En dat is wat hier in dit gebouw gebeurt. Seksisme kan niet, racisme kan niet, al die zaken kunnen niet... Maar hier, maar hier komen ze wel aan de orde. En dat is het goede van het parlement. Dat is het goede van Europa. Lucas Hartong, Europarlementariër van de PVV. Uh, is Europa een multicultureel drama? Prim, het zal je niet verbazen dat ik het inderdaad een multicultureel drama vind. Daar teken ik wel gelijk bij aan dat er heel veel fantastische mensen in Europa, fantastische volkeren in Europa leven, die hun goede en hun zwakke kanten hebben. Maar wat ik wel een ontzettend drama vind... is hier het Europees Parlement en alle instellingen van de Europese Unie. Dus wat dat betreft ben ik met Paul Stenijder volstrekt onheen. Maar wat, wat is dat drama? Kan je het beschrijven? Wat nou, houdt het in? Laat ik een voorbeeld geven. Ik zit hier in de begrotingscommissie. En daar zit ik namens Nederland om netjes toe te zien... op hoe onze centjes uh, besteed worden, of het, uh, of het goed gaat. En dat is mijn eerste taak als politicus. Wat zie ik daar? Uh, ik zie daar mijn collega's uit... met name de zuidelijke landen, die uh, hun mond open doen... zodra ik zeg, joh, we moeten bezuinigen, we moeten snijden dan zeggen zij, nee hoor, dat moeten we niet. We moeten juist meer geld uit gaan geven. Nou, Dat is dus de geest die hier rondwaart. De zuidelijke geest zegt, wij moeten meer uitgeven... terwijl het noordelijke zegt, we moeten het juist niet doen. Nou, okay, dat is één z'n voorbeeld. Van per 1 juli wordt uh, Cyprus uh, jouw vertegenwoordiger. Pik je dat? Uh, dat wordt niet mijn vertegenwoordiger. Ik zit hier namens Nederland. Uh, ik vind dat elk uh, Europees land... Uh, in het systeem wat we dus nu hebben verzonnen... Uh, voorzitter kan worden, daar moeten wij helaas mee leven. Ik zeg maar ook homohaters. Ja. Want Paul Sneijder, ja. ik, Kijk, we kunnen PVV-gezind zijn of niet... maar die homohaters in Hongarije... waar je geen gay kan houden... in Polen, waar ze zwart in elkaar slaan... die, die, wordt, die, zijn, die, die, die hebben het voorzitterschap namens mij zo'n xenofob... Dit is toch een multicultureel maar, drama. Maar zijn alle Hongaren homohaters... zijn alle Polen uh, mensen die zwart in elkaar slaan? Ik denk het niet, ik denk dat die samenleving veel diverser in elkaar zit en dat het goede is van, van het Europese systeem... is de vinger leggen op de zwakke plekken en het goede stimuleren in die landen. Dat is wat we aan het doen zijn in Europa. Dat doen we met toetreding van landen als Bulgarije en Roemenië. Is proberen daar het kwaad uit te snijden om ze op, op te wijzen. Om ze met uh, middelen die Europa beschikt, zoals geld, uh, ze onder druk te zetten... om de goede kant op te gaan. Bouw niet. er een muur op, wordt het dan beter? Ja, Lucas hartom, nu komen die Serviërs en die Kroaten erbij. Dat zijn oorlogzuchtige volken die bij een minst de geringste mitrailleur trekt. De hele onderwereld in Amsterdam in zijn handen van de Jugo's. Uh, ik, ik, ik word helemaal bang van je, Prem. <laughs> Ik ben al beschuldigd van een Pvv er te zijn. Nee, ja. daar, daarom zeg ik ook uh, hoe moeilijk het is. Kijk, de PVV heeft altijd gezegd... Europa is, is een samenwerking van allerlei nationale, soevereine lidstaten. En wat die landen zelf beslissen, dat is aan hun. Maar daarom zeg ik ook, een EU gaat nooit werken... omdat er zo ontzettend veel diepgaande verschillen tussen al die landen zijn. Je moet, je moet wel proberen om gezamenlijk met elkaar normaal overweg te gaan. Dat heeft de PVV ook altijd voorgestaan. Alleen om hier gezamenlijk één blok te gaan vormen... één superstaat Europa, waar, waar iedereen met elkaar eens is... Dat is, dat, is, dat is een utopie. Het gaat nooit werken. Luisteraars... Europa is natuurlijk nooit één blok. Europa is, is georganiseerd langs uh, verschillende lijnen. 27 lidstaten, een aantal politieke stromingen die tegenover elkaar staan. Ik bedoel, u, u, u heeft ook uw uh, medestanders in het, in het gebouw hier. Maar er zijn ook mensen die Europa wel een warm hart toedragen. Dat is de discussie. Het is een politieke discussie. Het is niet een discussie van land tegen land. Luisteraars, bent u meer op de lijn van Paul Sneijder? De door mij zeer bewonderde Paul Sneijder. Of bent u meer op de, op de hand van Lucas Hartong? U mag altijd bellen 0800-121. Mail naar primtimeapenstaatntr.nl. En de tweets kunnen naar Primtime. Radio 1, Berl Klok. U bent een zwarte vrouw. Uh, luisteraars Jeroen maakt prachtige foto's. Als u naar de website primtime.ntr.nl gaat, daar kunt u ze zien. U heeft vier jaar op Cyprus gewoond. Ja, dat klopt. Hoe was het? Nou, shockerend. Het eerste jaar. Heel chockerend. Ik was denk ik niet goed voorbereid op de grote verschillen tussen de rest van Europa en, en Cyprus. U bent geboren getogen in Amsterdam, Volendam, Edam? Nee, ik ben geboren en half getogen in Suriname, Paramaribo. Ja. Grootgebracht in Edam, inderdaad. Dat is het PVV-achterland? Ja, ik moet ja. zeggen, ik, ik, fantastische ervaring. Nooit een dag gediscrimineerd, altijd opgenomen door de samenleving. Uh, goed geïntegreerd, nooit problemen gehad. Oké, okay, dus in geweest, een plek geweldig. waar we weten dat het ja. derde Pvv er is... hebt u zich als zwarte heel ja, prettig gevoeld. gevoeld. En toen ging u naar het prachtige Griekse Cyprus. Ja, jaren later, jaren later. Ja. Via omzwervingen door de rest van Europa kwamen we dus in Cyprus terecht... En uh, ja, was chockerend. Ik, ik was niet voorbereid op discriminatie in die mate. Ik ben entrepreneur en in de hoedanigheid ben ik in mijn gezicht gespuugd. En uw uh, gezicht gespuugd? Ja, door in mijn gezicht wie? gespuugd um, door mensen die eigenlijk niet met mij wilden handelen. Veel de mensen waren verrast dat mijn bedrijf zo groot was en ik zoveel mensen in dienst had. En um, ja, ik ben regelmatig uitgescholden als hond en met handbewegingen... Um, uh, gebaat dat ik uh, de zaak moest verlaten, terwijl het mijn eigen bedrijf was. Inderdaad, in mijn gezicht gespuugd, uh, allerlei namen die ze me genoemd hebben. Maar wat ik gemerkt heb, is dat het, dat, hoe raar het ook klinkt... ik ben een zwarte vrouw mijn hele leven, gelukkig. En uh, ik heb gemerkt dat het ook kwam door ontweten, onwetendheid van de mensen daar. Zoals bijvoorbeeld die meneer die mij in mijn gezicht gespuugd heeft. Ik zag gewoon aan hem dat hij niet beter wist, dat... dat dat klinkt misschien heel raar voor Nee, Maar, maar, maar, even. Je, je maar op... nadat ik dus met hem gesproken heb en hem dus gevraagd ook waarom hij dat deed. Waarom ja. hij dacht dat, dat te kunnen doen. Uh, kwam er eigenlijk naar voren dat hij eigenlijk dat van zijn ouders geleerd had. Van zijn grootouders geleerd had. En nadat ik hem uitgelegd hoe denigrerend dat was. En, en dat het niet meer past in de huidige samenleving 2011. Uh, zijn wij uiteindelijk vrienden geworden van elkaar. Vals, nee. jij bent NOS-correspondent geweest. Je hebt veel gereisd. Je kan toch niet ontkennen dat in landen als Cyprus... zijn achterlijke ideeën erop nahouden over vrouwen, homorechten en zwarten? Nee, dat ontken ik ook helemaal niet. Dat is een godsschandaal dat dat zo is. Ja. Maar door er een muur omheen te bouwen, consolideer je dat in dat land. Wat mevrouw net vertelt, is het feit dat er zeg maar meer communicatie met de buitenwereld is, dat men gaat inzien dat dit geen normaal gedrag is. Dat het niet past meer in deze tijd. En dat is wat Europa doet. Dat is muren doorbreken, grenzen weghalen en zorgen dat mensen met elkaar communiceren en daardoor andere kijken op elkaar krijgen. Lucas, voordat ik bij jou kom, heb ik Hans Raad aan de telefoon. En luisteraars, voor u allemaal gaat bellen om te zeggen dat ik uh, Lucas Hartong uh, Lucas noem. Ik heb een uitzending van Primtime gemaakt op het eiland over overflaké Daar was hij voor een lokale partij. We hebben na afloop nog lang met elkaar gesproken en we vinden elkaar sympathiek en dat kan ik wel hier gaan doen voor de raad Alsof ik die man niet ken en meneer Hartong en zo. Dus vandaar ineens ook jonger dan me en ik ben wezer dan hem. Dus ik mag hem nu kasten. Hansraad, goedemorgen. Goedemorgen, Prem. Ik vind het fantastisch dat je hier aandacht aan wil besteden. Aan dit zwaar onderwerp vind ik het ook zelf wel. Dat je daar maar een half uurtje voor tijd voor hebt, dat vind ik jammer alleen. En ik vind dat Jamma met zijn uitspraken van toen gerealibiteerd moet worden. Oké, okay, maar wat vind je van Europa? Ik vind van Europa. Ja, wat moet ik er nou van vinden als ik hoor dat deze mensen het allemaal wel, wel, wel, wel zien zitten. Ja, ik, ik zie het niet zitten eigenlijk. Waarom niet, Ik vind het niet, jammer Hans? dat het allemaal zo... En je zegt het zelf, allemaal jugo's. We, we halen alleen maar... Ja, ik ga me niet... Ik ga me niet... Hoe heet het? Zonder aan, aan het feit dat... Er komen alleen maar criminelen hier naar binnen. He, en okay. we zien het maar, nog maar, steeds niet. is Hans. Ja. Hans. Ha -ha, hartelijk bedankt voor het bellen. De oh, lijn ja. is niet zo goed. Okay. Ik moet naar Pieter. Sorry hoor, Hans. Goedemorgen, Pieter. Goedemorgen, Bram. Hallo. Goedemorgen, Pieter. Kijk, we hebben een probleem. Luisteraars, we zitten in Brussel. De telefoons komen uit heel Versturm. Dus als de lijn niet goed is, dan is het voor u vervelend die luistert. Zeg het maar, Pieter. Bram, de uh, Europese Unie is oprecht als Europese economische gemeenschap. We is ja? een opgerichte opgericht bevordering van de handel. Door die handel hebben we een Europese munt gekregen. Maar de enige okay. reden voor de Europese Unie mag de handel zijn. Alle ja. sociale, culturele en overige onderdelen, die moet ieder land voor zijn eigen blijven doen. Dan gaan we gaan alleen maar de handel, de als Europese Unie, om te kunnen. Zonder grenzen te kunnen handelen, zonder, zonder uh, tol uh, in en uit te kunnen voeren. Om te vermaken ja. van het, uh, ja, zeg maar het goederenverkeer door heel dus Europa. Jij bent, dus Pieter, jij bent voor Europa. Je ik ben bent voor, voor Europa dat we... en ik ben ook weer gedeeltelijk tegen Europa. Want ik wil niet Europa dat wij als uh, noordelijke landen uh, de, de beoorste landen moeten blijven ondersteunen financieel. Puur voor de handel ja. moeten wij die Europese unie hebben. Okay. En nergens anders voor. Hartstikke bedankt, Pieter, voor het bellen. Hij, hij, hij zegt iets. Paul Snijder, Slowakije heeft gisteren afgewezen het voorstel voor het begrotingsfond. Het was wel ook een interne politieke kwestie. Geeft dat een signaal? Ja, dat geeft een signaal dat de lidstaten graag mee willen discussiëren over hoe we de Europese crisis gaan oplossen. En dat het niet zo kan zijn dat we Griekenland maar vrij spel geven. Een land als Slowakije, waar de gemiddelde burger de helft verdient van een Griek. Ja, vind u wel dat je twee keer achter je oren krabt of je daarin mee moet gaan? Dat snap ik heel erg goed. Maar tegelijkertijd weet ik van, als je deze crisis bekijkt, kan je hem niet zonder Europa oplossen. Het is ondenkbaar dat Slowakije of Griekenland op zichzelf. Eh, met een monetair systeem alleen voor hun eigen land. De, deze ongelooflijke golf aan, aan, aan zeg maar, schulden die er over Europa ligt, kunnen oplossen. Dus in die zin heb je. Europa daarmee nodig. Lucas, je hebt getwitterd, jullie hebben Slowakei gefeliciteerd... en je bent er gelukkig mee straalt helemaal, Natu man. Natuurlijk hebben wij, hebben wij Slowakei gefeliciteerd. Om, om, omdat dit gewoon zo het, het, het feest van de democratie laat zien dat, dat, dat soevereine landen gewoon nog steeds zelf mogen beslissen of ze hierin meegaan of niet. Europa heeft ons het nu toe alleen maar geld gekost. Mag ik één voorbeeldje geven? Ik ben net ja, in Roemenië Ro geweest om daar te kijken hoe met ons belastinggeld ervoor staat. Er gaat heel veel geld vanuit Europa, vanuit allerlei fondsen naar Roemenië toe. Wat zie ik? Het geld komt... Daar terecht waar het niet terecht zou moeten komen. We hebben hiervoor een, een enorm slecht bewind gehad. Want Ceaușescu was verschrikkelijk. Ja. Uh, het geld gaat nog steeds naar bepaalde zakken. Het komt in de toplaag van die, van, die, van, die, van die politieke elite terecht. En dan zeg ik, dat is zo ontzettend fout. Als je, als je bevolking echt zou willen helpen, dan, dan kom je inderdaad... Hè, wat die luisteraar ook zei, op een stukje economische samenwerking. Dat je met bedrijven over en weer elkaar gaat helpen, handel drijft. Daar zijn de Nederlanders ook altijd sterk in geweest. Het was goed. Maar verder moet je, moet je het gewoon niet doen. Ik haat het als ik met je eens moet zijn. Ik wil alles van de PVV eigenlijk afwezen... Pref jullie als object maar er, weg, al al maar Waar, waar is, profiteert Nederland van? Van een Roemeen die 100 euro op zak heeft of 200 euro op zak heeft. Daar kan je meer kaas aan verkopen. En dat is wat de Europese Unie probeert te doen. Proberen de welvaart, de welstand in die landen omhoog te helpen. En daarvoor zijn subsidiegelden die soms niet goed besteed worden. Dat is, dat is een schans aan nou, de In, in oost nou, oh, Europa kan je dat graag over hebben. Besteed. Als ik denk naar Portugal. Wegen, infrastructuur. Ja. En ook in check Paul Sneijder, um, jij hebt ook in Amerika gewerkt. Ja. En wat ik heel graag van jou in Amerika heb je ook de clash tussen die verschillende staten. Die zuidelijke staten worden rednecks genoemd. Die noordelijke staten achter zich een beetje geciviliseerder zeg maar. Dus je zou de vergelijking bijna kunnen trekken met Europa. Is het in Washington ook zo'n clash tussen die verschillende staten? Nee, hoe heet het land? United States of America. Dat zijn de Verenigde Staten van Amerika. Dat betekent dat die staten wel iets gemeenschappelijks deden. Namelijk dat ze Amerika zijn en daar een enorme trots in hebben. Iedere schoolklas begint iedere dag met het zingen van het Amerikaanse volkslied. Dat is wat Amerika zo sterk maakt. Dat ze als één land achter hun leiding staan. In de zin van, we zijn trots op wat we aan het doen zijn. En daarbinnen kan je, kan je verschillen. Ja, dat, dat ze in Arizona anders tegen economische ontwikkeling gaan kijken... dan in New England of in Florida. Ja, dat is oké. Okay. Maar men heeft een enorme trots over het zijn van... Amerikaan. En dat is wat Europa ja. natuurlijk mist. Dat er geen trots bestaat over het, over het zijn van Europeaan. Ik krijg hier een tweet die zegt, die utopie is krankzinnig. Leden van dezelfde familie kunnen elkaar al niet luchten. Als zien laat staan dat zootje van 29 landen. Maar is dat het verschil dat ze in Amerika zeggen, Paul... we zijn een familie, we are family, en hier zijn we nog vreemden? Hier zijn we nog steeds vreemden van elkaar, maar we zijn een heel eind gekomen. Ik bedoel, als je kijkt in de afgelopen 60 jaar waar Europa vandaan komt... als je het hebt over een multicultureel drama, ja, dat was 60 jaar geleden zo. En daar zijn we enorm, enorm van, van verwijderd gekomen. Als je Servië niet toelaat in de Europese Unie, als je Servië in de Europese Unie... Had, had je misschien een Balkanoorlog kunnen voorkomen. Nu het sluiten voor Servië is de mensen die, die, die de eigen koers van Servië propageren... Uh, zeg maar, uh, hooi toestoppen. Uh, Luca's Hartong, je schudt nee. Dit is een heel goed argument van Paul Schneider. Hoor. Overtuig me van het tegendeel. Het groot verschil met Amerika is geweest dat Amerika gemeenschappelijk begonnen is. Al de staten die zijn gemeenschappelijk vanaf het begin opgetrokken. Dat zul je met me eens zijn. Nou, en, Ze in, hebben in, in, in burgeroorlog gevoerd. Absoluut, nog, absoluut, dus ik wil tuurlijk, vervelend dat, dat, dat is ook geweest. Maar er, er was één er was om te beginnen één taal. Hè. Er, was, er was toch echt nou, ze ook, een Ze spraken ook nog Frans en Nieuwe. Frans, Frans, Lucas, ja, moet het ik het condiseren? Ze spraken Spaans. om de slavernij af te schaffen. Ja, om de economische maar er, er, er, er, er, waren, er waren meer gemeenschappelijke punten dan er in Europa waren. En ik denk, ik denk dat we Servië um, best wel kunnen betrekken bij Europa, uiteraard. He, dat, dat geldt voor Turkije ook. Je kunt, je kunt, je kunt met z'n handel drijven. Je kunt over en weer allerlei uitwisselingen hebben. Met, met, met onderwijs, noem het maar op. Je hebt preferred partnerships, dat soort zaken. Maar om gemeenschappelijk één superstaat te gaan bouwen. als er al zoveel fundamentele verschillen zijn. dan zeg ik nee. Oké, okay. voordat ik naar de bel rap, ga Paul Schneider, Ik krijg hier ook een, een, een, een mail die zegt samenwerken, Europa, maar niet geregeerd. Worden uit Brussel door politici die niet weten wat mensen willen. Nu is mijn vraag: als je Amerika, wat je net zei, is dat dat, dat, dat familiegevoel, dat zij zei één staat. Dat wantrouwen wat ik ook heb. Ik ben ontzettend pro-Europa. Maar als ik hier kom in Brussel, dan spreek men al geen Nederlands. Terwijl het officieel uh, Nederlands is. Uh, in Vlaanderen. Uh, uh, je komt hier en ik, ik, ik zie mensen allerlei kanten op. En dan denk ik, ja, jullie worden betaald uit mijn geld. Dus ik, ik, ik heb een idee dat die, die mensen die hier in de ivoren toren zitten... niet echt bezig zijn met mijn Europa. En ik denk dat dat mijn... Nou, Lucas kan het misschien beter uitleggen dan ik... maar iedere parlementariër keert nog terug in zijn land en moet daar verkozen worden. De verkiezingen zijn nog steeds nationaal. Dus je hebt wel de steun van je eigen kiezers uit je eigen land nodig... om hier in deze ivoren toren te komen, zoals jij dat hier noemt. Maar dit is geen ivoren toren. Maar de Europese Commissie met al die vriendjes die elkaar daar baantjes toeschuiven... eurocommissarissen die alleen maar bezig zijn met hun eigen belang... Ik geloof niet dat dat zo is. Dat is, dat is wel een, een al te sterke bewering. Niet alle, al, alle eurocommissarissen zijn even sterk. Dat is een ding wat zeker is. Maar onze Nelly Kroes heb ik nooit kunnen betrappen... op nee, het toeschuiven wel... van dingen aan haarzelf. Die is nee. alleen maar bezig met de Europese zaak... en nog vanuit de partij die sceptisch staat tegenover uh, Europa. Dus in die zin mag je de, de Europese Commissie... Het probleem van de Europese Commissie is dat daar 27 commissarissen in zitten... die niet allemaal wat te doen hebben. En dat is helemaal ja. de structuur van Europa. Want iedereen Afschattig. moet... Ieder, iedereen, weg naar mij. <laughs> wat dan? Afschaffen is een heel makkelijk woord. Goed nou, samenwerken. Dat blij... met, met, met, maar daar vak... heb je structuur voor nodig nee, met, om binnen te opereren. Nee, met vakministers. Vak wat, wat is er op tegen om één keer per maand als bijvoorbeeld van justitie... of van transport gewoon bij elkaar te zitten ergens en te zeggen... En komen jongens, die eruit? die eruit? Absoluut. Zet vakministers vak bij elkaar bilateraal. en je hebt de grootste kans op geen overeenstemming. Rob, de commissie is de olie die zorgt dat er overeenstemming kunnen komen. En het parlement meer Rob, weet je wat grappig is? Rob, help me. Ik word heen en weer geslingerd, moet ik eerlijk zeggen, tussen het verstand van Paul Sneijder, die geen enkel politiek belang heeft... maar wel de vinger legt op de zere plek. En het onderbeukgevoel wat ik heb met Lucas. Dus wa, wa, wa, wa, hoe keek jij er tegenaan, erop? Nou, ik ben het helemaal niet eens met, die, met Hartong. Want, kijk, als je, als je gaat kijken... als twee mensen bij elkaar zijn... dan kunnen zij het oneens zijn met elkaar. En wat Hartong zegt is dat wij Nederlanders... Uh, heel anders denken dan de mensen uit andere landen. Ik heb vlakbij de grens gewoond met België... Uh, Waarom zou ik ineens heel anders denken dan die mensen die tien kilometer verder wonen? Je moet juist denken over de manier waarop je meer met elkaar kan samenleven. En dat gaat even een aantal generaties kosten. Maar het begint dus bij een, uh, bij een huishouden. Vervolgens beginnen bij een stad waar die mensen het met elkaar eens en oneens kunnen zijn. Daarna een land, daarna, daarna de hele wereld maar, en daarna zijn Europa, we daar... Ben je het om... me wel met me eens dat we dan die dingen moeten benoemen? Dat, dat we moeten zeggen dat die Cyprioten varkens zijn, die vrouwen onderdrukken. Dat we moeten zeggen dat die Serviërs gewelddadige jongens zijn. Dat we moeten zeggen dat die Grieken belastingoplichters zijn. Dat we moeten zeggen dat de Italianen halve fascisten zijn. Al die dingen kan ik niet oordelen, want ik heb ze niet meegemaakt. Maar natuurlijk moet je dingen benoemen die fout zijn. Maar dat doe je thuis ook al. Als je kinderen hebt, ik heb kinderen. Als die dingen doen die fout zijn, dan moet je dat benoemen. Uiteraard. Maar daarvoor is juist het mooi dat die democratie is. Omdat je een plek hebt, en die plek moet je met elkaar zoeken, om die dingen naar boven te brengen en te verbeteren. Rob, ik ben zo blij met bellen als jij. Je maakt me helemaal gelukkig. Dankjewel voor het bellen. Um, Lucas Hartong, er was de voorzitter van de, de Polen, de president... had hier in het Europees parlement een toespraak gehouden. Ja, dus. En toen heeft Barry Matlener me toch de les gelezen. Nou, ja. wat, kreeg hij, wat hij heeft gezegd dat die Polen niet naar Nederland moesten komen... om de baantjes te pikken en zo... En, en, en, en, en, en zelf gezegd dat hij hier hooghartig zat te doen. Maar die Barry Martlinder heeft toch een ton bagger over zich heen gekregen. Wat dat dat gebeurde gebeurt, met ja. hem? Ja, dat klopt. Hij heeft heel veel bagger over zich heen gekregen, trouwens wij allemaal. En dat, dat is hier gewoon... Uh... De dagelijkse gang van zaken. Zodra je ergens een vraagteken bij zet en zegt: van joh, zijn we nou wel verstandig bezig. Uh, met die volledige integratie en steeds meer dat macht toetrekken naar Brussel. Dan, dan krijg je enorm verbagger over je heen. En dat doet soms zeer maar goed. Je gaat gewoon als politicus verder, je doet je werk en uh, je strijdt ervoor om toch het verstand erbij te houden. En ik was het met de spreker van ze net juist in het programma eens die zegt: van joh, je moet uiteraard naar samenwerking zoeken. Waar dat mogelijk is, uiteraard de hand uitsteken en zeggen, jongens, we gaan, we gaan gezamenlijk uh, Europa vormgeven. Dat hebben we altijd al geprobeerd. Dat doen we ook, dat blijven we ook doen. Maar om het vanuit een superstaat helemaal gelijk te doen hier in Brussel? Nee. Barbara de vraagt zich af de... of de PVV de bedrijfsbulldog van Europa is. Uh, ik, denk, ik denk dat wij de vinger aan de pols houden, jazeker. Uh, de post, nee, dan, wat ik hier krijg... Ik, ik, ik, ja, ok. uh, uh, ik krijg hier de vraag, Prim, we hebben een opvoedende taak. We kunnen al die homohatende, vrouwvijandige en xenofobe uit Oost- en Zuid-Europa nog wat beschaving bijbrengen. Um, zijn we het idealistische doel van Europa uit het oog aan het verliezen vanwege het geld? Nee, dat, dat, dat denk ik niet. Er zijn genoeg mensen die alsmaar blijven hameren... dat je dit soort zaken aan de, aan de kaak moet blijven stellen. Maar ja, geld is nu helemaal belangrijk. Geld draaien we allemaal op. Als, als, als we failliet gaan, dan, dan, dan is het heel treurig... dat je uitgemaakt als een lelijke homo. Maar dan heb je ook niet te eten. Dat is lijkt me toch wel een, een, een minstens zo ernstig verwijt. Dus in die zin kan je niet om geld heen. Geld moet je zorgen dat het goed loopt binnen Europa. En op dit moment is dat een groot probleem... dat alleen maar Europees opgelost kan worden. En ik wil nog even ja, reageren ja. op dat woord Europese superstaat. Er bestaat geen Europese superstaat. Als wij praten... Over Europa, dan gaat het niet over de Verenigde Staten van Europa. Maar dat is een keer mooi gezegd door een Fransman: het Verenigd Europa van Staten. En dat is de het ware essentie. Van, je, doet, de je, je, doet, je doet samen wat je samen kan doen en je doet apart wat je apart wilt doen. Nederland moet op plompen blijven lopen, maar hier binnen Europa moeten ze meedoen aan de monetaire politiek. Um, ik kreeg hier van Pim een tweet: waarom gaat het weer over? Anderbekers, luisteraars. Ik zal de waarheid vertellen. Ik wil heel graag een programma over Europa maken... maar om dat in Nederland aandacht te laten krijgen... moet je steeds met die onderbuik spelen. Want Paul Schneider, je was hier NOS-correspondent. Er gebeurt zoveel. Het is verdomd moeilijk om Europa in de Nederlandse media te krijgen. Hè? Ja. Daar ja, ben ik veertien jaar mee bezig geweest om dat te doen. Ik heb al het gezegd, correspondent in Brussel... is helemaal niet genoeg. Dat is leuk. Je houdt de highlights bij van wat er gebeurt op het Europese besluitvormingsniveau, maar Europa is Nederland en Nederland is Europa. Ieder besluit, ieder ding wat hier gebeurt, heeft een, Europees, een Nederlandse reflectie. En je moet alle redacties enthousiasmeren, of het nou binnenland, buitenland, uh, sportredacties, economieredacties, je hebt allemaal met Europa te maken. En alle programma's die in Nederland worden gemaakt, moeten bij ieder onderwerp als ze denken van, hé, hey, wat is maar het is nooit aan? gelukt. het is nooit gelukt. Alleen ik denk dat er geleidelijk aan wat meer voedingsbodem komt, want het, Europa is het meest ...is gebaat bij debat. Oké, okay, en bij we gaan het helpen... Het bekvechten, zoals ah. jij nu aan het doen ja. bent... ...en dat zorgt ervoor dat mensen geïnteresseerd <laughs> so, ja, nee, ik, ik, ik speel bij de Onderburg Pim. Dat is het ding als, uh, barrel klok, je woont nu in België. Ja. En is dat... ...want hier slaan die Wallonen en die Vlamingen elkaar de kop in. Hebt u daar last van als zwarte... Nee. Dus je kan liever als zwarte in België wonen dan in... In België wonen dan in Cyprus. Oké, okay, ja. Lucas Hartong. Onderbuiken en perceptie hangen samen, hè? Ja. <lacht> Hoe bedoel je? Walen en Vlamingen slaan elkaar in hersensnieren. Nee, dat is ze waar. Ze praten uren en dagen <lacht> en nachten vol. Maar ze raken elkaar met geen vinger aan. <lacht> um, uh, Lucas Hartong, tot slot. Je zoekt nog een zwarte vrouw met een hoofddoek. Want je hebt een vacature <lacht> als medewerker. Want je hebt twee blonde jongens, keurig geklapt. Hele fijne jongens nee, ja, Maar je hebt nog een vacature als voor het, uh, uh, voor medewerkster? Uh, absoluut, ik zoek iemand voor met name landbouw, visserij en regionale ontwikkeling. En het maakt mij echt niet uit wie het is, zolang die ook met de partijlijn kan onderscheiden. Ja, maar iemand Uiteraard met een, een hoofddoekje, een moslima, die is uh, casso solliciteren. Als ze over een de kwaliteiten een vrouw, beschikt. Natuurlijk. Een, een dan zwarte dan vrouw, je voorkeur bij gelijkertijd. Nou, Perl, misschien, misschien ja, wie, wie weet. Bij, bij gelijkers... uh, Lucas, bij vorken, het voorkeur voor de zwarte. Dat, dat, dat mag je eigenlijk niet meer zeggen, hè? Niet meer zeggen, dat mag niet, nee. Ach, ja, maar, dat maar wij zeggen elkaar de waarheid. Dus waar moeten ze naartoe mailen? U luistert als wilt, u uh, een prachtig als medewerker PVV Europa, Lucas Hartong, kunt u uh, zoeken. Zeg maar, nou door Prem aanbevolen. Allemaal ja. massaal solliciteren. Paul Sneijder, wat doe je vandaag tegenwoordig? Wat, doe, wat voor werk doe je nu? Ik, doe, uh, ik heb mijn eigen bedrijfje opgericht, een eigen adviesbureau. Ik, uh, mijn hart ligt nog steeds in Europa, zoals je ook net hebt kunnen horen. En ik help mensen, instellingen, bedrijven met uh, Europa te begrijpen. Ook welzijnsinstellingen en zo? Het kunnen welzijnsinstellingen zijn, maar ik zal bij iedere, iedere opdracht... die ik krijg me afvragen, is dit binnen mijn... ...mijn kader van hoe ik Europa zie. Ja. Nou, heb je een website of zo waar mensen naartoe kunnen? www.paalsnijder.eu Dat is goed. Berlklok, uh, is er nog iets belangrijks wat jij te melden hebt? Ik wil ook zeggen dat we drie leuke jaren in Cyprus hebben gehad. Ah. Dat er meer is achter Kijk. Cyprus en achter Europa dan alleen de negativiteit. Het is zo dat er nog zeker wat te verbeteren valt in Cyprus. Maar um, ja, het is een mooi land. Okay. En de mensen zijn zeker wel willend om ook te veranderen... ...en zich aan te passen aan de voorwaarden die de Europese Balsnijden, Unie aanstelt. ik hoop dat je nog vaker begasteld zal zijn. Ik vind het echt een eer en een genoegen. Ik heb altijd met bewondering gekeken naar het werk wat je hebt gedaan. Een correspondent zoals het hoort en Het was echt een eer. Lucas Hartong we zullen nog vaker elkaar de degens kruiden. Hopelijk zijn we het de volgende keer. Wat meer oneens. En bij de Klok, hartstikke bedankt. Ook de luisteraars en de deelnemers. En een speciale dank aan de hardwerkende mensen van het Europees Parlement die ons wederom ontzettend hebben geholpen. Dit programma is medelijk mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers, de co-financiers van de publieke omroep en de Europese belastingbetalers, de financiers van het Europees Parlement, die ons gratis deze studio en de technici ter beschikking hebben gesteld. Redactie Anouk Tulner, Rien Aertje, ook, Fatima Baya. productie Hans Twin, Momo Saru Techniek, Christophe Briels en Lionel Lost. Eindredactie en regie de Germaanse blanke vrouw, voor wie het voor mij als zwarte man nooit een multicultureel drama is, maar eerder een monoculturele anarchistische, cosmopolitisch feest. Meester Barbara van der Klis. Naast ter Donald Begens en daarna Felix Mulders bij de gids.fm. Uh, morgen Agnes Kant uit Den Bosch en dan speelt Europa weer een rol. Tot morgen. Namaste. Dag!